Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. De Britse premier Johnson waarschuwt dat er een vloedgolf aan omikron-besmettingen zit aan te komen. Daarom wordt de boostercampagne in Engeland versneld. Iedereen boven de 18 jaar kan voor 1 januari een boosterprik krijgen. Een maand eerder dan de bedoeling was. Om dat voor elkaar te krijgen komen er vaccinatiecentra die 7 dagen in de week open zijn... en wordt het leger ingezet. Wales, Schotland en Noord-Ierland voeren hun eigen coronabeleid. De verwachting is dat zij het voorbeeld van Engeland zullen volgen. In Istanbul is gedemonstreerd tegen het economische beleid van president Erdogan. Volgens de vakbonden waren er een paar duizend mensen op de been. Die betoogden tegen de toenemende armoede en voor verhoging van het minimumloon. De Turkse economie zit in zwaar weer. De Turkse lira verloor sinds het begin van dit jaar 43% van zijn waarde. Volgens het stadsbestuur is het leven in Istanbul sindsdien de helft keer zo duur geworden. Veel economen vinden dit deels de schuld van Erdogans economisch beleid. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa is positief getest op het coronavirus. Volgens zijn medewerkers heeft hij milde klachten. De president van 69 is volledig gevaccineerd. Hij heeft zijn taken tijdelijk overgedragen aan de vicepresident. In de Eredivisie is PSV de nieuwe koploper. De Eindhovenaren stonden tegen NEC lang met 1-0 achter... maar in de laatste 10 minuten kwamen ze terug tot 2-1. PSV staat nu 1 punt achter op Ajax en Feyenoord... die vandaag allebei niet wisten te winnen. Ajax verloor thuis met 2-1 van AZ... en Feyenoord speelde 1-1 gelijk tegen FC Groningen. Verder won Vitesse van Heracles met 2-1... en ook FC Twente tegen RKC eindigde in 2-1. Het weer het is bevolkt, de regen trekt langzaam weg. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het is niet koud vannacht. Morgen opnieuw bevolkt, maar wel overwegend droog. En dan een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst. Met ZFM. Met men nu. Peaceful Radio. Voor Radio Show 1468. En ja, met de uh, kerstklanken van Goodmer, Goomer Edwin Evans en Christmas Memories. Uh, Vorig uur kon ik niet zo goed vinden uh, van hoe lang geleden dit uh, cd'tje was. Um, 1996, dames en heren. Ja, dat is ongelooflijk. Uh, zo lang geleden. En toen werd, uh, het is ook maar één track. En als je hem op uh, replay zet, nou, dan kan je een hele avond vullen met. Uh, deze ene cd. Met een track van, even kijken, ik geloof 45 minuten of zo. Dat het 49, 59. Dus 50 minuten. Maar wij gaan verder met de nieuwe muziek. De laatste nieuwe muziek, ja. Want het is het laatste, ja, regulier programma kan ik het eigenlijk niet noemen. Maar volgende week gaan we luisteren naar een interview met Paul en Carla van La Familia. Of Opera Familia met hun muziek. En misschien ook wel een beetje hun kerstmuziek. Daarna hebben we een, uh, een kerstuitzending op tweede kerstdag. En uh, dan is het alweer nieuwjaar. En dan gaan we weer terug naar de reguliere uitzendingen. Ondertussen uh, trapt uh, Brian Hagen uh, deze dit uur af met zijn laatste album Portraits En daarna komt, eens even kijken, Touch and Sound van Juan. Sanchez met Sense of Time. Wat een bekende titel is dat, Sense of Times. Dat was het laatste album van onze eigen Kerani. Onze eigen Nederlandse artiesten die uh, daar uh, dit jaar lieten dit album in première gaan. Dan gaan we naar het laatste album van uh, dit uur. En die komt van Dean en Dudley Evanson met Monet Garden. Een grote schilder. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1468 hier op CFM. En ja, voor meer informatie natuurlijk de website peacefulradio.info.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 Raphael Groton, one of the artists on Peaceful Radio.